Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De 17 regionale dagbladen roepen het kabinet op... om de geplande btw-verhoging op nieuwsmedia te schrappen. Dat doen de hoofdredacteuren in een open brief... op alle voorpagina's van de dagbladen komende ochtend. De hoofdredacteuren vrezen dat de btw-verhoging van 9 naar 21 procent... ervoor zorgt dat minder mensen zich een abonnement kunnen veroorloven. Ze vrezen daardoor voor de toegankelijkheid van betrouwbaar nieuws... Het kabinet wil de BTW verhogen op cultuur, boeken, kranten, sport en hotelovernachtingen. Donderdag stemt de Tweede Kamer vermoedelijk over die verhoging. Psychiatrische inrichtingen zetten patiënten nog altijd in de isoleercel. Acht jaar geleden werd afgesproken om die isoleercel in 2020 af te schaffen. Maar in plaats daarvan zijn er juist meer patiënten opgesloten en bovendien ook langer. De inspectie zag het aantal opsluitingen vorig jaar met 10% stijgen... en patiënten zaten 25% langer vast. Oorzaak daarvan is mogelijk het personeelstekort in de psychiatrische zorg. Deskundigen wijzen erop dat opsluiting in de isoleercel traumatiserend werkt... en in strijd is met het vn verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. De Amsterdamse politie heeft bij de illegale pro-Palestijnse demonstratie... van gistermiddag op de Dam ruim 50 mensen aangehouden... Er zijn 340 betogers met bussen afgevoerd. Het demonstratieverbod is verlengd tot donderdag. De politie zegt dat er ook de afgelopen dagen weer antisemitische incidenten zijn geweest. Vanwege de gebeurtenissen adviseert de Israëlische premier Netanyahu zijn landgenoten... om geen culturele en sportieve evenementen in het buitenland te bezoeken. In de eredivisie heeft AZ thuis met 2-1 verloren van Willem II. Daardoor heeft de kwakkelende ploeg uit Alkmaar de aansluiting met de top 5 verloren... AZ, AZ staat zesde met vijf punten achterstand op de nummer vijf. En dat is FC Twente. Die speelde, geluik, geluid, speelde thuis 2-2 gelijk tegen Ajax. Het weer vannacht trekt vanuit het noordende gebied met regen over het land. Bij een graad of zeven. Komende dag wat zon, later buien en wat wind. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht...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 some moon. you're huddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescape over 6.9 ZFN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 Is verlangd naar het enige cadeau dat niemand nog verwachtte. Waarvan niemand had gedacht het ooit te zullen geven. See yeah. Down this empty road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 FM! I'm not